3 uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We zijn nog steeds bij de persbijeenkomst van Vacan Soleil Viel in het wiel. Is de wijn daar op de rustdag ook zo duur als het bier? Eerst het NOS Nieuws. Martijn van Beek. Somalische vluchtelingen mogen voorlopig niet worden uitgezet naar hun eigen land. Dat heeft de Raad van State bepaald in een hoger beroep van een Somaliër tegen minister Leers. Volgens de bestuursrechter is de hoofdstad Mogadishu nu te gevaarlijk, ook voor mensen die op doorreis zijn naar veiliger gebieden in het Afrikaanse land. De Raad van State vindt dat dat geldt voor alle Somaliërs. Eerder kwam de rechtbank in Zwolle al tot dezelfde conclusie. De rechter oordeelde toen ook dat de Somalische asielzoekers niet in, niet in vreemdelingenbewaring mochten zitten. En ook daar is de Raad van State het mee eens. De verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar... leidt ertoe dat er in 2025 ruim een half miljoen AOW'ers minder zijn. Dat heeft het CBS uitgerekend. De daling van het aantal AOW'ers en dus van het aantal uitkeringen... komt dan neer op een besparing van grofweg 6 miljard euro per jaar. Door het vorige week aangenomen wetsvoorstel... wordt de leeftijd waarop iemand een AOW-uitkering krijgt... verhoogd naar 67 jaar in 2023... Verder is afgesproken dat in de jaren daarna de AOW-leeftijd meestijgt met de levensverwachting. De leiding van de Barclays-bank zag aanvankelijk de ernst van het renteschandaal niet in. Dat heeft president King van toezichthouder de Bank of England gezegd tegen een parlementaire onderzoekscommissie. Er was wel degelijk veel aan de hand, zei King. De rente schommelde zo erg dat iedereen alles probeerde te doen om het rentepeil tot rust te brengen. Het was zo volatile moving up dat iedereen was thinking manieren in ze konden introduceren die de terugbrengen. De centrale bank van Engeland was volgens King uiteindelijk gedwongen het vertrouwen op te zeggen in Barclays topman Bob Diamond. Hij trad twee weken geleden af. Acht Nederlandse musea gaan samen bekijken hoe ze de schade van de bezuinigingen kunnen beperken. De acht museumdirecteuren bespreken onder meer nauwere samenwerking en het schrappen van activiteiten. Dat doen ze in een nieuwe commissie. Volgens directeur Weide van de Nederlandse Museumvereniging is dat overleg dringend nodig. middelen zijn beperkt en er wordt kritisch gekeken naar hoe, uh, ook vanuit de overheden, hoe alles georganiseerd is. Maar er is nergens een plek waar eigenlijk het geheel wordt overzien. Uh, het Rijk kijkt vanuit het Rijk, provincies vanuit hun provincie en gemeenten binnen hun gemeente. En ja, we vinden het dan ook onze plicht om uh, het geheel te bekijken en te kijken van wat vinden wij zelf dat daar sterker aan kan. De commissie is een initiatief van de Vereniging van Rijksmusea... en van de Nederlandse Museumvereniging. Niet alleen op Tenerife en Sardinië, maar ook in Portugal woeden bosbranden. Gisteren werden in het noorden van het land en in de provincie ten noorden van Lissabon... 130 bosbranden gemeld. De drie grootste zijn onder controle. In delen van Portugal heerst een hittegolf met temperaturen tot 41 graden... die zeker nog tot donderdag aanhoudt. In de Algarve is het rond de 30 graden. De bosbranden worden bestreden door 3500 brandweerlieden.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 ANB verkeersinformatie Op de A10 West naar Zaanstad staat 3 kilometer file bij de Koentunnel. Het is erg druk rondom Nijmegen opnieuw. Op de A50 van Arnhem naar Os staat tussen Heteren en Knoopend Ewijk 8 kilometer. En op de A325 richting Nijmegen voor de Waalbrug 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. De tour! Nou, ook uh, voor Filem Westelijk is het uh, eigenlijk geen rustdag in de Tour. Want er moet natuurlijk vanavond gewoon een bijdrage komen. Daar gaan we zo meteen over praten. En uh, we willen ook een wijntip op deze rustdag. En we willen weten, where's Johnny? Oh, die zit gewoon bij Gio Lippens naast hem, hè Gio? Ja hoor, lekker. <laughs> We zitten gewoon echt lekker op het gras samen met een collega, Leon de Kort... die uh, ook zo meteen een afspraak met Johnny heeft. Maar we zitten gewoon lekker hier op het gras voor het hotel. En uh, het was wel mooi, want uh, ik vroeg Johnny of hij even tijd had zei oh, als je maar niet van die uh, KUT-vragen gaat stellen, want uh, ik ben het helemaal zat, John. Want ja, het is net alsof het jou wordt aangerekend dat iedereen naar huis is, hè? Ja, we zijn nog met vier en ik moet het allemaal gaan uitleggen voor iedereen. Dat is wel een beetje minder. Hoe voel jij je trouwens? Want uh, je zit hier gewoon in het gras erbij. Achter de bekende plekjes, de schaafhondjes die iedere renner wel een keer heeft. Maar volgens mij ben jij redelijk de dans ontsprongen. Ja, ik ben geen één keer. Uh, eigenlijk, ja, ik heb wel een paar keer bijgelegen, Maar nooit echt, uh, ja, dan lag ik er zeg maar bij en dan keepte ik net Tom, Maar nooit echt uh, heel erg hard, uh, hard gevallen, gelukkig. Niet hard gevallen. Uh, in tegenstelling tot vorig jaar, maar daar zullen we het maar niet meer over hebben. Uh, maar jij bent net vanmorgen even wezen trainen. Even gewoon even die beentjes los. Hoe voel je je dan? Ja, ik heb uh, absoluut niet het idee dat ik slecht word. En, uh, ja, Ik ben eigenlijk nog fris, ik slaap goed, ik, kan, ik, ik eet goed en ik heb vanochtend gewoon lekker nog twee uur gefietst. Ja, ik kijk eigenlijk wel uit naar morgen weer. Dat is wel grappig, hè? want de meeste renners, uh, dat zul je om je heen ook merken, die hebben zoiets oh, als het nou maar voorbij is, als we die twee dagen maar overleven. Ja. Ik overleef zo'n dag zonder een ernstige valpartij altijd. Ik, ik ga nooit buiten de tijd komen. En uh, voor mij zijn het juist nog twee mooie kansen. Dus ja, ik, ik kijk er juist naar uit in plaats van dat ik er tegenop zie. Had jij erop gerekend dat je die kans misschien wel wat eerder zou krijgen? Ik wou bijna zeggen grijpen, maar soms heb je het niet in eigen hand. Hè? Ja, ik heb twee keer meegezeten. Na zes, dan zat ik mee aan de rit over de Madeleine. En ja, dan uh, in die ene rit reed Thibaut uh, Pinot ons gewoon allemaal uit het wiel. En die ritten daarna uh, ontploft het al op de Coradaver en wint Roland. Ja, we waren twee keer met twintig man weg en blijft er uiteindelijk één uh, over die wal uit de, de koproep wint. Ja, die zijn ook gewoon terecht uh, de winnaar, denk ik dan. Dat zijn zware etappes met flinke bergen. Uh, Zo'n dag als gisteren, dan denkt iedereen van nou met die paar heuveltjes op het eind. Dat is ook wel een kans voor een vluchterschop. Hoewel, iedereen ging er gisteren eigenlijk wel vanuit dat het een massasprint zou worden. Ja. Een paar, volgens mij een week terug zei iemand tegen mij nog uh, een journalist van... Uh, toen ik zei, oh, dat was dan nog een massasprint zei hij van, nou, dat is nu nog niet 1, 2, 3 een mastersprint. Want dat is echt een lastrijd, vooral aan het begin. Ah, ja, dat klopte. En is het dan zo'n dag die jij dan toch ook even aanstreept? Want ik meende jou heel even door het beeld te zien flitsen in de achtervolging op een kopgroep. Ja, ik heb denk ik uh, tien keer meesprongen. Maar dat was, uh, ik was niet de enige. Want het was gewoon de eerste 80 kilometer was het gewoon of uh, 70 kilometer was het echt het... Uh, ja, iedereen wilde meezetten. Het, uh, het was echt, uh, echt super hard gekoeurd. En uiteindelijk rijdt er dan vijf man weg en rijdt er dan nog heen naartoe. Wordt er harder gereden dan anders, met name in de eerste uren van de koers? Uh, jij kunt het vergelijken met vorig jaar? Ja, toen was vorig jaar heel anders. Uh, was dat Tour eigenlijk uh, een paar super zware dagen, maar ook heel veel dagen dat het toch, uh, toch een massasprint ook was. En dit jaar uh, heb ik nog niet zoveel massasprints gezien eigenlijk. En, ja, ik vind de Tour in ieder geval niet minder zwaar als voor het jaar. Het blijkt ook wel, hè? we hebben nog maar tien Nederlanders over. We beginnen er toch maar even over, we zullen het je niet aanwrijven. Maar het zijn er weinig, hè? er waren er 18 bij de start. Ja, is bijna 50 zijn we kwijt. Ja, dat is, uh... dat is veel. Verbaast het je ook? Want de gevolgen van die valpartij, die vrijdag, de eerste week van de Tour, massale crash. Ja, natuurlijk als de... Je bent dan Wout Poes is dan de Nederlander die daar uh, gewoon uh, uit koers is. Ja, omdat hij gewoon zo verstreken hard valt. Ja. Wat moet je van zeggen? Daar kan die jongen uh, ook niks aan doen. Hij is dan gewoon uit koers. Ja, dan hou, als je zo hard valt, houdt het op. Ja, en Mollema en Geising hebben daar gewoon naweer van. En die zijn ook afgestapt. En dan, ja... Dan ben je snel al drie man kwijt en dan plus nog... Uh, dan oh, nog vijf anderen dus. Want hoe gaat dat dan binnen zo'n ploeg? Uiteindelijk hou je nu vier man over. Uh, Kenny van Hummel gisteren natuurlijk uit de Tour gestart. Ja, maakt het het leven makkelijker als renner? Of maakt het het leven juist moeilijker? Kun je misschien iets meer gewoon nog voor je eigen kans gaan... omdat je met niemand meer rekening hoeft te houden? Nee, dat eigenlijk niet. Net zoals gisteren uh, ook. Dan uh, moet je gewoon als ploeg... mooi van voren zitten als je mee wil zitten. En dan is dat... Kenny was natuurlijk al heel snel af... en dan moet je met vier man eigenlijk op alles springen. Om mee te zitten en dat, dat maakt het dan in, eta in zo'n etappe als gisteren uh, alleen maar moeilijker. En in het hotel, want je hebt nog maar drie collega's om je heen, dat lijkt me ook lastig. Ja, natuurlijk. Eerst zit je hier met vijf Nederlanders en uh, dan met nog een uh, Italiaan en... Uh... Een Spanjaard en een Belg. Nou, daar kun je uh, nog een beetje mee praten. Ja, en nu zit ik daar dus mee met z'n vier. Ja, de sfeer is natuurlijk uh, heel anders nu. Ja, is de, is, is de sfeer ook lastig? Nee, de sfeer, het is niet dat de sfeer slecht is, alleen ja... Is het je de hele tijd over alles en nog wat in het Nederlands te houden met elkaar. En nu, ja, dat valt weg. En dat is wel jammer. Dag vanmorgen, Johnny. Je vreugt je er in ieder geval op. Jawel. Nou, Johnny vreugt zich erop. Schrijf dat maar op, hè. morgen. daar gaan we er rekening mee houden. En hij is in ieder geval geïnterviewd door Eva Jinek. Dat kunnen er niet veel zeggen daar in het peloton. Ik wou net zeggen, geïnterviewd door Eva Jinek, Johnny. Dat, dat kunnen er niet veel zeggen in het peloton. En niet uh, afgemaakt door Eva Jinek. Dat is ook wel mooi, hè? Kijk, dat is mooi. Dankjewel. Ja, dat was hem hoor. We stoppen ermee. Dankjewel. We gaan mosselen eten. Johnny. Ja. Victor Holanda's. Nothing I'm gonna be safe. Ticket to ride. Right, the Beatles. Er komt een intern onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Sepp Blatter... in een omvangrijk corruptieschandaal in het betaalde voetbal. Vandaag heeft de Wereldvoetbalbond de Amerikaanse advocaat Michael J. Garcia... aangewezen als voorzitter van de commissie die dus dat onderzoek gaat doen. Aanleiding voor het onderzoek zijn er vele vragen die er wereldwijd zijn... rond de toezegging van uh, de wereldkampioenschappen aan Rusland en Qatar... in 2018 en 2022. Onderzoeksjournalist Iwan van Duren van Voetbal International aan de telefoon. Iwan, goedemiddag. Ja, wat moeten we ons bij dit onderzoek voorstellen? Helemaal niks. Uh, de, de, de, het blad ligt enorm onder vuur. Uh, bijvoorbeeld in Duitsland willen ze nu weg, dat is al heel wat. Maar uh, hij kwam vandaag met enorme uh, reformplannen. Hij gaat het allemaal. Uh, er is een. Uh, een uh, dat is zijn antwoord. Maar hij gaat zelf uh, de, de commissies begeleiden die het onderzoeken. Dus we kunnen gerust zijn. Ja, dus niet? Nee, dus niet datzelfde. Ja, we, we hebben het wel vaak over Noord-Korea. Maar dat begint toch om de richting licht in de democratie te worden als je dit uh, daarnaast zegt. Ja, er wordt een uh, intern onderzoek gedaan. Hij begeleidt het. Ja, de uitkomst kan ik jou op een briefje geven. Ja, ja wat, wat zal, wat zullen ze, wat, hoe zullen ze ermee wegkomen, zeg maar? Wat, wat, wat, zal, wat zal de oplossing dan van het onderzoek zijn? Nou... Waarschijnlijk gaat het zo dat uh, destijds. Uh, kijk, hij kan er niet meer onderuit dat hij wist. Uh, het gaat allemaal voor de, voor, voor de luisteraars uh, over dat uh, nu duidelijk is geworden uit Zwitserse uh, uh, rechtbankpapieren. Dat hij uh, eigenlijk wist van uh, uh, smeergelden. 10, mm -hmm. 10, 11 miljoen. Om, uh, en nou, die zijn er altijd uh, daar zo. Maar uh, ja, daar kan hij niet meer onderuit natuurlijk. Alleen uh, wat ze gaan zeggen, uh, dat geef ik al op een briefje, dat was destijds, was dat niet strafbaar. Zwitserland is het natuurlijk een paradijs uh, voor dat soort dingen. Die hadden de wet dat smeer gelden, uh, Ja, dat mocht eigenlijk gewoon, zeg maar, want dat was een aanmoedigingspremie. Dat is inmiddels ja. niet meer zo. Dus ik denk dat het op die manier dat ze het op gaan lossen. Of een jaar krijg een presentatie. Als je het aanmoedigingspremie noemt, dan, dan mag het. Tenminste voor de, voor de normen en waarden van die tijd. Ja, en, en zelfs nu nog, want als je de mensen van de KNVB spreekt, die dan probeert het WK hierheen te halen, mm -hmm. die zeggen, ja, in Nederland wordt er iedere slag zout gelegd alle andere landen wordt er, hè, dan worden er complete safaris georganiseerd en dan wordt het uitgedeeld en wij mogen dat niet. Dus ja, die zeggen dan eigenlijk willen die ook terug in de tijd, maar in Nederland zijn we een stapje verder, dan, dat, dat, dat, dat pikken we echt niet meer. Maar het mooie is wel dat Blatter het allerleukste is eigenlijk dat Blatter zo boos werd... dat hij dat uithaalde naar Duitsland. Hij zegt, ja, vrouw, wat dacht je dan van het WK in Duitsland? Daar zou iedereen sowieso stemmen. Opeens laat er iemand de kamer uit... En, en het WK gaat niet naar Zuid-Afrika. En daar zijn ze in Duitsland dus Beckermann weer woedend over. En, en de hele Duitse politiek. Dus ja, het is gewoon één grote smeerboel. En het ergste is eigenlijk dat alle bijvoorbeeld voetballeden hebben we hier. 1,2 miljoen, de KVB. De KVB heeft deze man weer voor deze man gestemd ja. vorig jaar... En dat is eigenlijk natuurlijk de ergste. Dus wij zijn uh, medeverantwoordelijk. Tenminste, ik ben geen lid van de voetbalclub. <laughs> maar iedereen die meelast, wel lid is, is hier ook medeverantwoordelijk voor. Ja. Maar, <laughs> nog even naar die bladen, want dat blijft natuurlijk ook ja. opmerkelijk. Die man die zit er nog altijd, maar inderdaad, om dit soort redenen natuurlijk. Want uh, iedereen stemt weer voor hem. En dan geeft hij Afrika ja. weer wat. En dan krijgt hij ja. de stemmen allemaal binnen. Zo gaat dat, ja. Um, en en uh, hij is nu heel boos geworden op zijn voorganger. En uh, nou ja, hij gaat deze commissie heeft hij dan weer ingesteld. Dus uh, hij laat dan toch op een of manier zien dat het, uh, dat het hem allemaal wel ernst is. Maar intussen zit ja. hij er gewoon nog altijd. Ja, ja, nee. Maar nou wil die transparantie, hoor dus uh, nee, maar dat is een overleven. Die hangt onderste boven op zijn paard en uh, galopeert gewoon door en uh, maakt er niks uit. En straks zit hij weer rechtop. En uh, ja, als je ziet dat er ook tegen, het is, het is mooier dan, uh, dan, dan welke baan dan ook. Je zit alleen maar in 11 sterrenhotels hotels. En, uh, en aan alle kanten wordt je geverdeerd. Ja. Dus uh, ik, zou, ik zou denk ik ook in mijn zadel blijven hangen. Ja. Nou goed. Maar, uh, uh, maar het ligt natuurlijk bij de bonden, hij wordt, er wordt op hem gestemd. En uh, dus eigenlijk ligt het gewoon ook bij de KVB en de Duitse Bond, noem maar op. Kijk, als je hem daar iedere keer neerzet, dan moet je ook niet zeuren daarna. Nee. Zo is het. Uh, dankjewel, Iwan. We uh, wachten het onderzoek van die uh, advocaat Michael J. Garcia. Prachtige naam trouwens. Wachten we dan toch maar even af ook. Laten we dat even afwachten. Oké, okay, hoi. Okay. Joe. Viel in het wiel. Een rustdag in de tour vandaag. Betekent dat ook een rustdag voor onze speciale verslaggever Filemon Wesselink? Goedemiddag, Viel. Goedemiddag. Doe je het een beetje rustig aan? Ja, nou, ik moest wel een beetje, een beetje bijkomen. Want uh, ik dacht, ik kan wel één keer stappen in de tour. En dat hebben we dus gisteravond gedaan. Met uh, de mensen van uh, Argos Shimano. Maar ik heb beloofd dat ik uh, niet zou zeggen hoe laat het geworden is. Doe toch maar, maar uh, eens. We, ja, we hebben wel een klein zonnetje zien opkomen, zeg maar. Heel stiekem. En waren er ook renders maar, maar dat bij? Was echt... <laughs> Nou, dat is fantastisch. Je hebt één man in de Tour... die moeten jullie echt een keer uh, ontmoeten. Dat is een Noor. Dark Otto uh, heet hij. En uh, die gasten, ik heb dat net... Ja, ja precies. Ja. En ik heb net opgezocht, die is al 56. En dat is echt de gangmaker van de Tour. Die staat er op zijn 56ste helemaal los te gaan in zo'n discotheek. Allemaal vrouwen om zich heen. En, Blijf maar doordrinken, doet s'avonds het licht uit. Grote sfeermaker, danst als een gek. Dus dat bewijst wel dat wielrenners wel hele sterke mensen zijn. Dat ze op dit vlak dan ook nog goed mee kunnen komen. Want hij heeft een keer de, de, een etappe op de Alpe West gewonnen. En wou ik zeggen, dat is een oude renner. Maar ja. heb je ook nog renners van nu in die disco uh, <lacht> gezien? Nee, nee, nee, die doen dat niet. Nee, nee, nee. Dat is wel echt... Ik heb wel begrepen dat dat jaren geleden nog wel zo was. dat Steven de Jong bijvoorbeeld nog wel een biertje wilde drinken. Maar dat is allemaal wel heel professioneel geworden. Want het gaat natuurlijk ook om veel geld. En het is allemaal... De belangen zijn allemaal te groot. Hey, en hoe gaat dat verder op zo'n rustdag? Praten jullie lekker zoals journalisten onder elkaar? Wat is dit? Nou, wat je nu hoort... Ja, dat zijn Zeeuwse mosselen, want ik ben namelijk uh, op de mosselparty van Vakanserlei. Er is een uh, enorme vrachtwagen is hier uh, deze kant op gekomen. Helemaal vanuit Zeeland, uh, met een grote koelcel erin. En er zijn allemaal Zeeuwse mosselen geïmporteerd. En ja, alle collega's, ik zie hier zitten, Dijkstra zie ik staan, uh, Ducro, die zitten allemaal lekker aan, aan de mosselen. Smaakt het een beetje geo He? Ja, zeker. Het gaat heel erg. Ik ben lekker even aan het uh, sms. Moet je ook op zo'n mossel pakken. Dan kan je als journalist nu wel onafhankelijk blijven. Want je loopt je wel uh, mosselen gratis te eten van vakantie. -lij. Ja, maar ik doe net als met die wijn. Ik spuug ze gewoon uit in de afloop. Dat moet je niet verder vertellen, hoor. Maar... Ik denk, waar sta ik op? Ik glibber helemaal. Nee, de, ja, dat is dus een beetje de rustdag. En er is dan vanavond nog een uh, barbecue bij, uh, bij Rabobank. Wat, wat ga je verder nog doen? Uh, ik heb zometeen een uh, Jeu de Boel afspraak. Uh, en dat is echt serieus, met uh, niemand minder dan Servas uh, Knave... de ploegleider van uh, Sky natuurlijk. Uh, want uh, vorige rustdag hebben we ook gejoedeboeld... en toen uh, heb ik met 2-0 gewonnen. Kijk. Hij kan heel goed wielrennen, die Servas, maar van Boel heeft hij uh, geen kaas gegeten. En hij wil revanche. En dan gaan we natuurlijk gelijk even hebben over de sfeer in de ploeg... hoe het met vroem zit, uh, of er nog over nagesproken is... over die bergetappen waar hij in één keer weggeet. Dat soort zaken. Dus ik heb, ik heb een goede dag. En wat drinken we bij Mosselen? Ja, nou, bij Mosselen, dat is niet het etappewijntje. Bij Mosselen moeten we de wijn gewoon uit Zeeland halen. Nederlandse wijn, van de kleine schorren. Prachtige wijndomeintje daar. Uh, Pinot Gris is een ontzettend goede combinatie. Want je moet altijd, als het eten ergens vandaan komt... moet je daar ook de wijn vandaan halen. Dat is de makkelijkste tip voor wijn-spijscombinaties. En uh, voor het gebied hier heb ik uitgezocht een Château du Tariq. Uh, Ba-Armagnac. En dan heb ik het uh, over dus een Armagnac-drank. En dat is eigenlijk het kleine broertje. Het onbekendere broertje van de cognac. Ik vind het lekkerder, omdat hij één keer minder gedistilleerd is. Waardoor er meer smaak aan zit. Oké, okay, dankjewel. Op naar de uh, Jeux een je competitie er, je, nog... met uh, Servas Knaven nu, hè? Ja, en je kan er een heel klein sigaar. Ik mag roken van de BNN-directie, ik niet promoten. Maar je kan er een heel klein sigaartje bij roken. Dat is wel erg lekker. Wow. Dankjewel, Filimon. Oh, Dit is de Radio 1 Sportzomer Met Dior de Graaf en Jurgen van den Berg. Oh la la. <laughs> stand-losing van de police. Voor de stand van het land gaan we terug naar misschien wel het meest beruchte filmpje uit Irak. Come on, fire! Keep shooting. Bushmaster, two things. Bushmaster, two things. We need to move time now. Alright, we just engaged all eight individuals. Ja, we luisteren dus even naar de beelden zou je kunnen zeggen. Want uh, dat is dat beruchte filmpje. Dit geluid hoorde erbij en dat zorgde voor wat nu het grootste lek uit de Amerikaanse geschiedenis wordt genoemd. 26 mei 2010 werd er in Irak een 23-jarige Amerikaanse militair gearresteerd. Deze videobeelden van een Amerikaanse helikopteraanval in Irak zou hebben gelekt... naar klokkenluidersite Wikileaks. En die hebben die gevraagde beelden toen online gezet... onder de naam Collateral Murder. Aan de telefoon is Michiel Vos, correspondent in de Verenigde Staten. Eventjes terug in Nederland, Michiel. Um, ja, Bradley Manning, um, hoe is het eigenlijk nu met hem? Ja, dat is de grote vraag. Hij was vandaag en gisteren ook alweer tijdens een hoorzitting... Uh, uh, ...zat hij in de bankjes uh, waar wordt gepraat over de omstandigheden van zijn uh, voorarrest... ...waar wordt gepraat over hoe, wo hoe is deze zaak nu... ...en dat allemaal in aanloop zeg maar, voor het court-martial, de krijgsraad die hem in september staat te wachten. Hoe het met hem is, dat weten we niet echt. Hij heeft nog nooit... ...eigenlijk iets gezegd in de zaak. Hij heeft niet eens gezegd of hij schuldig of niet schuldig is. Dat kan hij nog doen in een later stadium. We denken dat dat er redelijk goed voor staat. Hij wordt in ieder geval goed verdedigd door zijn advocaat... ...die meteen gisteren maandag inging op, de, op het hart van de zaak. Namelijk, kun je worden veroordeeld voor het aiding of the enemy... ...het helpen van de vijand als je simpelweg geheim materiaal op een website zet... wat dan vervolgens wordt gelezen... door die enemy, door die vijand. Of moet de regering, in dit geval... de aanklagers, ook aantonen... dat je daadwerkelijk op zoek bent geweest... naar die enemy, naar die vijand. Dat je, in de woorden van de advocaat... was willing to engage the enemy. Hè? Dus... Uh -huh. Hoeveel moet er worden bewezen door de aanklagers? En ja, zijn advocaat zei. Luister, in, in, het, in deze tijden van het internet. is alles wat je plaatst op het internet. is meteen door iedereen te zien. Door jouw goedwillende buurman. maar ook bijvoorbeeld door Osama Bin Laden. Mm. Dus wat moet je nou worden aangetoond? En dat gaat dan natuurlijk meteen naar het hart van de zaak. Hoe sterk is deze zaak eigenlijk tegen deze Bradley Manning, tegen ja. deze klokkenluider? Maar wat zegt de aanklager? Dan heeft hij, uh, denk je, bewijs tegen deze mening. dat hij dus dit heeft gedaan? Ja, de, de advocaat gelooft dat niet. De advocaat gelooft, luister, er is weliswaar bewijs dat uh, Bradley Manning dit heeft, via via heeft gespeeld aan Wikileaks. Dat, dat valt niet te ontkennen. Bradley Manning gaat dat waarschijnlijk ook niet ontkennen. Maar het valt wel te ontkennen, zegt zijn advocaat, dat Bradley Manning op zoek was naar Al-Qaeda of welke vijand dan ook. Bradley, Bradley Manning wilde helemaal niet de vijand helpen. En dat, dat zegt zijn advocaat natuurlijk, omdat Bradley Manning die zware straf, in principe doodstraf, maar daar zal in deze zaak niet naar worden gevraagd volgens de aanklagers, maar dat zou, had wel gekund. Maar in ieder geval, eating the enemy, dat is net zoiets als uh, verraad, landsverraad. Dat is heel erg. En dat zou kunnen leiden in zijn geval, in het geval van Bradley Manning, tot levenslang, zonder ooit kans op vervolgde Ja, en, en zijn we dus, zeg maar, de aanklacht flink uh, breed gehouden? Hè? Dus uh, er, er vallen heel wat dingen onder. Ja, er vallen heel wat dingen onder. Er vallen onder documenten. Er vallen onder uh, speciale documenten die worden gestuurd van ambassade naar ambassade. Er wordt er, dit filmpje wat jullie hebben gehoord. Alles is daaronder geveegd. Hij wordt van allerlei dingen beticht. Inderdaad, zoals je net al zei, het grootste lek in de geschiedenis van het Amerikaanse leger. Het Amerikaanse leger is natuurlijk ook heel erg in de verlegenheid gebracht door deze jongen. Door deze toen 22, nu 24-jarige... Uh, lager geclassificeerde officier, soldaat eigenlijk, die om allerlei onverklaarbare redenen toch toegang had tot allerlei sensitief materiaal, terwijl er al door meerdere toezichthouders, al dan niet psychisch werd gezegd, die Bradley Manning, daar is het niet helemaal mee in orde, die kunnen we niet toelaten tot dat soort materiaal. Toch is hij daar op een gegeven moment naar binnen gelopen, heeft het op een disc gezet, ik geloof een disc die eerder had gebruikt voor Lady Gaga muziek, en is toen vervolgens die basis naar buiten gelopen en heeft toen via via contact gezocht met WikiLeaks van Julian Assange, hè, de grote vis op de achtergrond in deze zaak, natuurlijk. Ja. Um, uh, het, het lijkt er ook een beetje op dat... dat uh, nou ja, dat dat hele... Want daar zijn die Amerikanen natuurlijk ontzettend door in verlegenheid gebracht. Al die dingen die door Wikileaks naar buiten zijn uh, gebracht. En dat, dat dat een gezicht moet krijgen. En dat is dan deze babyface, hè, deze Bradley Manning geworden. Ja, zoals je zegt, babyface. Hoe kan het toch in de Amerikaanse media dat deze babyface, deze wat jonge man, zoveel schade heeft kunnen aanrichten? En heeft hij wel zoveel schade aangericht? Ik bedoel, de meeste uh, diplomatieke berichten die door hem naar, naar buiten zijn gebracht, die zijn door meerdere specialisten uh, als aanleiding gezien van de Arabische lente. Hè? Die hebben aangezet tot Arabische protesten. Dat is nou niet zozeer iets ergs, zeggen veel mensen. Wat wordt deze jongen nou eigenlijk te lastig gelegd? En het naar buiten brengen van het filmpje waar jullie net een fragment uit lieten liet horen... ja, God, dat heeft het Amerikaanse leger nou eenmaal gedaan. Wat is daar nou erg aan, zeggen zijn medestanders. En vervolgens zeggen ze ook, en dat hebben ze ook al in het verleden gezegd is de, de manier waarop deze Bradley Manning twee jaar lang in voorarrest gezeten, heeft gezeten... dat is ongrondwettelijk. Dat kan helemaal niet door de beugel. Dat leidt zeg maar, tot een soort bijna marteling van deze jongen. Hè, met uh, voortdurend uit zijn slaap houden, suicide watch, uh, naakt slapen... Uh, enorm veel toezicht op hoe hij uh, zich gedraagt in de cel, et cetera. Dat, dat kan allemaal niet door de beugel, volgens meerdere ja. uh, specialisten. Uh, minister zegt zich er ook mee bemoeid, inderdaad. Uh, nou, De hoorzittingen zijn bezig. Wanneer is die zaak eindelijk tot een eind? Heb je een idee? De zaak duurt dus op. Al eindeloos lang. In september begint dus, deze september begint dus het krijgsraad. En dat, we weten niet hoe lang dat duurt. Ik denk weken. En dan hebben we uiteindelijk een uitspraak. En de hele wereld kijkt een beetje mee. Ja. Dankjewel voor deze update in de zaak Bradley Manning. Michiel Vos was dat, correspondent te Amerika. Het is half vier. De hoofdpunten van het nieuws zijn hier met Martijn van Beek. Somalische vluchtelingen mogen voorlopig niet worden uitgezet naar hun eigen land. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak van een Somaliër tegen minister Leers... De minister had al gezegd dat de Somalische hoofdstad Mogadishu te gevaarlijk is. Maar volgens de Raad van State is de stad ook gevaarlijk voor mensen die via die stad op doorreis zijn naar veiliger gebieden in Somalië. Steeds minder gemeenten geven subsidie voor schoolzwemmen. De vereniging Sport en Gemeente denkt dat over een paar jaar minder dan 40% van de gemeenten schoolzwemmen subsidieert. En dat percentage is historisch laag, zegt de vereniging. De grote steden bieden vaak nog wel schoolzwemmen aan. De verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar leidt ertoe dat er over een jaar of dertien ruim een half miljoen AOW'ers minder zijn. Dat heeft het CBS uitgerekend. De daling van het aantal AOW'ers en dus van het aantal uitkeringen komt neer op een besparing van grofweg 6 miljard euro per jaar. En niet alleen op Tenerife en op Sardinië, maar ook in Portugal woeden bosbranden. Gisteren werden in het noorden van het land en ten noorden van Lissabon 130 bosbranden gemeld. De drie grootste zijn onder controle en niemand raakte gewond. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Het valt mee op de weg, behalve bij Nijmegen. Want daar staat een lange file op de A50 Arnhem richting Os... tussen Heteren en Knopend Ewijk 7 kilometer. Heeft te maken met werkzaamheden, maar er is ook een auto stilgevallen. De rechterrijstrook is dicht. En op het alternatief, de A325, naar Nijmegen. Daar staat voor de Waalbrug 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, we volgen natuurlijk, um, ja, ik wou zeggen de Tour... maar de, we volgen vooral de rustdag eigenlijk in de Tour. De tweede rustdag. En uh, vandaag wordt er in Frankrijk ook stilgestaan... bij een zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Daar praten we zo over met historicus Wim Berkelaar. Um, iets heel anders verderop. Uh, in deze Radio 1 Sportszomer komt uh, de, het onderdeel aan de lijn. Hè, de, er staat elke dag een stelling. Het is trouwens een leuk idee trouwens. Uh, Zo'n zo programma waarbij je dan een stelling hebt... en dat mensen dan kunnen reageren. <laughs> um, Moesten we wat van, mee doen, ja. Vandaag luidt uh, die stelling de maximumsnelheid op de verbreden A2 moet omhoog naar 120 kilometer per uur. Uh, u kunt nog niet bellen daarvoor, dat kan pas straks... maar wel als stemmen via de site www.radio1.nl. Of Twitter is ook een mogelijkheid. Hekje R1 Sportzomer. De maximumsnelheid op de verbrede A2... moet omhoog naar 120 kilometer per uur. Dan gaan we nu weer naar de Mossel Party in Frankrijk. Op de rustdag. Morgen de eerste grote Pyreneeën-etappe. Twee calls van de buitencategorie. Twee calls van de eerste categorie. En Geo Lippens, ik vond het wel opvallend, Johnny Hoger. Nederland heeft er zin in, hè? Ja, dat zegt wel genoeg over Johnny. Dat hij er nu eindelijk gewoon echt zin in heeft. Hij heeft al even veel langer zin om, om volle bak te gaan rijden. Maar ja, aan deze Tour lukt dat er blijkbaar niet. Maar hij wil het morgen gaan proberen, dus ik wens hem veel sterkte. Ja, het wordt een ontzettend zware etappe, toch? Het wordt een hele zware etappe. Het is een beetje het klassieke vierluik. Hè? Die vier bergen die iedereen nog kent uit de geschiedenis uh, van de Pyreneeën. Het zijn een beetje de eerste bergen die in Pyreneeënritten ook altijd uh, erin zijn uh, gestopt. Uh, we beginnen eerst met de Obisque. Dan krijgen we de Tourmalet. Dan krijgen we de Aspin. Uh, dat valt eigenlijk nog wel mee. En dan krijgen we ook nog eens een keer de Perassoude. En daarna een afdaling naar bagnères de Luchon, naar een kuuroord. En dan kunnen ze zo het zwembad inrijden. Kijk, dat is prima. Ik hoorde net Michael Bogert, die hadden we net in onze uitzending. Die zei al, ja, in 1998 hebben we die, die rit ook een keer gereden en hij is echt heel lastig. Ja, het, het zijn gewoon monsters van bergen. En uh, uh, ja, ik denk als ze morgen weer zo als een idioot van start gaan... zoals ze dat de afgelopen dagen hebben gedaan. Hè. Denk bijvoorbeeld aan die etappe van gisteren. Het was op papier een makkelijke etappe. Nou, iedereen werd er helemaal uh, knettergek van. Ja, dan, dan, dan vallen er weer slachtoffers dan gaan... er toch weer renners buiten tijd binnenkomen. Want het is echt... Uh, de meesten zijn toch een beetje aan het eind van hun Latijn. Uh, ze zijn back af uh, door alles wat ze achter de rug hebben. Ja, en dan krijg je nog eens een keer zo'n etappe voor de kiezer. En de dag daarna ook nog eens een keer die aankomst op de Peragude. Uh, trouwens, over die Obis gesproken. Um, daar gaat toch altijd dat prachtige verhaal, dat uh, verhaal van Wim van Est. Uh, ik dacht dat het 1951 was. Uh, je moet me maar corrigeren als het niet nee, zo klopt. is. Uh, ja, meters diep, wat zeg ik? Honderden meters diep in een ravijn gestort, uh, Uiteindelijk via uh, fietsbanden weer omhoog getrokken. Wij hebben hier iemand bij ons staan. Uh, je kent hem niet, maar ik zal hem even introduceren zo. Die heeft uh, onderzoek gedaan en het blijkt uh, enorm mee te vallen. Want... Uh, dat ravijn, dat was helemaal niet zo diep, toch? Nee, Gio, je, je gelooft het niet. Je maar... hoort nu wel wie het is, hè? <lacht> Gilemon Westelijk. Nee, als je, uh, wij zijn er geweest precies op die plek. Als je een beetje omloopt, kan je gewoon heel makkelijk naar boven wandelen. En we hebben het, uh, ik heb met een collega ook geprobeerd om die collega eruit te huizen uit het ravijn... met de fietsbanden, want zo gaat het verhaal. Maar dat gaat helemaal niet. Die dingen rekken veel te veel uit. Je kan niet een levend persoon omhoog huizen. Maar morgen ga ik er meer over vertellen. Morgen gaat hij er meer over vertellen. Dit noemen wij een cliffhanger. Wat is er mooier dan over een bergetappe te praten met een cliffhanger? <lacht> <laughs> onderzoeksjournalistiek, hè? Ongelooflijk. Dit is nou echt onderzoeksjournalistiek. Ja. Nou weet je ook precies waarom we ze mee hebben genomen. Filemon en Bart, hè. Ik noem Bart ook even, want die staat er ook altijd bij. En uh, die regelt alles. Dus uh, bedoel, ik denk dat hij die fietsbanden zelfs heeft meegenomen. En na die Col na die do dan komt uh, de hoogste, hè? Ja, na de Obisk, hè, dat is dan het toetje. Maar vergis je niet hoor. De Obisk is gewoon echt een kreng van een berg. Uh, zeker die klim. Uh, daarna komt nog eens een keer de Tourmalet. En dan ook vanaf die kant uh, waar we dan vandaan komen. Vanaf de kant van de Obisk is, is die gewoon verschrikkelijk uh, stijl. En uh, heel erg zwaar. Op een gegeven moment rij je door een dorpje en dan denk je dat je gek wordt. Want die weg, die loopt gewoon recht omhoog. Je ziet bijna niet dat het omhoog gaat. Hoewel, maar als je een beetje verstand hebt, zie je wel dat hij omhoog gaat. Maar het is in ieder geval veel steiler dan dat je denkt. En je denkt echt van er is iets mis met mijn fiets. Je gaat Kijken naar je remmetjes of die aanlopen. Zo stijl is dat ding daar. Wat denk jij dat er morgen gaat gebeuren? Want uh, nogmaals, we hadden het net met Michael Bogert erover. Die zei, het zou nog kunnen dat Nibali iets gaat proberen. Dat zou heel leuk zijn, want dan moet Vroom uh, iets gaan laten zien. Um, dan kunnen we kijken, ja. afwachten of hij dat ook gaat doen. Verwacht jij iets van die naart? Als Wiggins niet mee kan, hè? Ja, ja is... tussen hopen en verwachten zit wel heel veel. Hè? Um, kijk, als je heel nuchter bent en kijkt naar hoe het uh, de eerste dagen van deze Tour is gelopen, de eerste weken moet ik zeggen. Dan zie je gewoon dat Wiggins oppermachtig is. Dan zie je dat hij de beste ploeg om zich heen heeft. Hij heeft een meesterknecht, echt een superknecht uh, in die Christopher Froome. Je weet dat hij straks in die tijdrit, de laatste tijdrit uh, richting Chartres, dat hij gewoon weer een minuut kan pakken op de concurrentie. Dus ga je ervan uit. Nou, Wiggins gaat de Tour winnen. Maar je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik denk terug aan die Tour van 2006 toen Floyd Lenders ineens een hongerklap kreeg. Op weg naar uh, La Tour waar we dit jaar ook naar boven zijn gereden. Uh, er zijn zo vaak gevallen geweest van uh, favorieten waar het gewoon op het laatste moment toch nog mis mee ging. En wat dat betreft heb ik nog steeds ja, niet de hoop, niet voor Wiggins hoor. Want nogmaals, ik zeg het iedere keer maar weer. Ik vind het een prima Tour winnaar. Het is prachtig, er is een geweldig team om me heen gebouwd. Maar ja, voor het avontuur zou ik het geweldig vinden als er iets ging gebeuren. En ik denk dat Fru. Dat hij een beetje op twee gedachten fietst. Dat hij aan de ene kant denkt: ik moet van mijn ploegleiding bij Wiggins blijven. Maar als de rest gaat en Wiggins kan niet volgen. En Wiggins dreigt de toer te verliezen. Dan moet Froome wel. Want anders dan verliezen ze helemaal de toer. En uh, vorig jaar in de veld overkwam hem dat er werd, Froome werd tweede achter Kobo. Wiggins werd derde. Wiggins was de aanvankelijke kopman. Maar kon het tempo niet meer bijhouden. Froome werd te laat tot Kopman gebombardeerd. En dan verlies je dus een grote ronde. Nou, dat zou deze toer zomaar kunnen gebeuren. Als ze niet op tijd schakelen. En dat bedoel ik niet schakelen met die versnellingjes. Maar gewoon echt schakelen in de gedachte, wie is de kopman? Maar normaal gesproken, volgens de normale wetten, gaat Wiggins gewoon deze Tour winnen. Ja, maar toch nu al zin in die dag van morgen. Ze beginnen vroeger, Gio? Ze beginnen wel heel vroeg, ja. Ach ja, dat zijn ze ook wel gewend, hè. Want uh, we begonnen een tijdje geleden ook al een keer om 11 uur met een etappe... en dat hoorde ook een beetje in de bergen. Dat we de hele dag naar die wielrenners kunnen gaan kijken... en dat we de hele dag strijd zien. Want dat is ook het punt. Als de televisie er vanaf het begin af aan bij is... dan leveren ze strijd echt vanaf de eerste kilometer. Want iedereen wil een beeld wel wat doen. En de radio is er ook vanaf het begin af aan bij morgen. Dankjewel. je wel. Au. en ik. sponsor Tour de Vols.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 Ways to say goodbye van train. Vandaag en ook gisteren, al wordt er in Frankrijk stilgestaan... bij een zwarte bladzij uit de Franse geschiedenis. Precies 70 jaar geleden werden bij een razzia in Parijs duizenden Joden opgepakt... en naar het wielerstadion Velodrome d'Iver gebracht. En daar werden ze onder erbarmelijke omstandigheden gevangen gehouden. Verschillende Joden pleegden ter plekke zelfmoord. De anderen werden naar concentratie- en vernietigingskampen weggevoerd. Over die zwarte bladzij gaan we nu praten met historicus Wim Berkelaar. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Even, ja, zijn er aantallen van bekend? 1942 ging het om. Nou, kijk, in september 40 hadden de Fransen al rond Parijs. Of de, pardon, de Duitse bezetter had al in Parijs al ge, in kaart gebracht. Er zijn 150.000 joden. En die moeten uiteindelijk allemaal afgemaakt worden. Ja, zo cru is het. Maar goed, eh, de Duitsers hebben toen even laten zitten. Omdat in West-Europa alle vervolgingen eigenlijk vanaf 1942 zijn begonnen. En toen eh, rond het velodroom d'hiver, 16-17 juni, hebben ze 15.000 joden. Frans Joden, maar ook gevluchten, dus uit Tsjechoslowakije, Oostenrijk, die ze allemaal gevlucht waren uh, do, uh, jaren, uh, eind jaren 30, Die zijn daar hebben ze toen een rasje gehouden. En Sayant is natuurlijk, en dat is natuurlijk het interessante van dit verhaal... dat ook heel veel van die Franse agenten erbij betrokken zijn geweest. Ja, de, de Fransen hielpen gewoon mee. Ja, volop. En de, de politiechef van Vichy, dat moeten we even zeggen... Frankrijk was natuurlijk, dat had natuurlijk een unieke situatie. Nederland was gewoon bezet, België was gewoon bezet, Frankrijk ook bezet. Maar Frankrijk, omdat het een groot land was, concurrerend land, dacht Hitler... we moeten er een, eigen, een soort eigen bestuur van geven, Vichy frankrijk En de politiechef van Vichy frankrijk René Bousquet... die heeft eigenlijk de aanleiding gevonden, die zei... We moeten nu die joden gaan oppakken. Mm -hmm. Wat waren de omstandigheden in dat, in dat wielerstadion? Want ik zei het al in de inleiding. Sommige mensen daar pleegden zelfmoord. Die vonden, vonden het daar zo verschrikkelijk op voorhand al. Ja, nou ja, kijk, om te beginnen. Wij hebben nu natuurlijk een slechte sportzomer qua weer. Toen was het daar hartstikke warm. Het is uh, gesloten glazen dak. Want dat was natuurlijk, je had er ook zesdaagse. En wij denken aan de zesdaagse van Peter Post. Maar toen had je natuurlijk ook allemaal zesdaagse. Uh, die werden daar gehouden, wielrennen, boksen. En al die mensen werden ook opgepakt zonder eten, zonder drinken. Vooral zonder drinken. Uh, en je zit daar allemaal opgepakt in een stadion te wachten op, ja, op wat? Nou ja, dat wisten het natuurlijk niet. Maar dat, dat wachten was natuurlijk: je gaat naar die doorgangsrampen en dan de vernietigingen. Dus mensen hebben, zelf, wat jij al in de inleiding zei, hebben zelfmoord gepleegd. Uh, Ze hebben zich ook vanaf de, uh, laten we zeggen, de hoogste mm -hmm. uh, stadia naar beneden laten vallen, zover dat kon. Dus die mensen die zijn gewoon een pure wanhoop. Ja. Ja. En in vier dagen dat is het gebeurd. Hè? Dus het is niet één dag. Ze hebben vier dagen in groene stadsbussen al die mensen aangevoerd. Hm. En, en de directe aanleiding van die was gewoon: uh, uh, ja, zij moeten ook weg. Ja, en wat dan? Kijk, er is een, een theorie die luidt: naar de vuren toe werken. Dat is naar Hitler toe werken. En dat gaat op alle stadia. Dus er was nu niets, niet iets van: er was direct een aanleiding. Uh, bijvoorbeeld, er is een nazi-vermoord. Nee, er was nu gewoon iets: je doet je best uh, om te laten zien, ik ben goed in de leer. En die franse René Bousquet die deed dat met Theodor Danneker dat was een uh, hoog figuur van de sigreidsdienst uh, dus je, je haalt een wit voetje dat zeggen jongens nu moet het ja en de joden waren natuurlijk compleet compleet slachtoffer natuurlijk op dat punt ja ongewapend en nou, nou ja past in die ideologie? We, we hebben hier nu de afgelopen tijd uh, de discussie, over die, die uh, politionele acties, of dat nog eens weer nader onderzocht moet worden. Uh, ik kan me zo voorstellen dat de Fransen, uh, de, we zeggen het steeds altijd, is een zwarte bladzij. Uh, zijn ze daar wel een beetje open over, hoe dat, hoe dat allemaal is gegaan en hoe de omstandigheden zijn? Nee, dat we? is natuurlijk de goede vraag. Kijk, de, wij, je weet in Nederland, het, het, net wat je zegt, dat heb je nu met de politionele acties, maar dat is in Nederland al jaren zo, dat ze natuurlijk zeggen, ja, die Nederlandse uh, politie heeft, is fout geweest, in Westerbork en dit dat. Maar in Frankrijk is dat de boel nog veel groter geweest. Er is zelfs in ik meen 72, kan ook 73 zijn... had je een Amerikaanse historicus, Robert Paxton... die kwam gewoon binnenvliegen, heel anoniem... ging al die onderzoek doen. Die heeft toen een boek geschreven, Fichy, uh, Old Guard, New Order. En dat boek heeft eigenlijk in Frankrijk... onder de historici een, een lawine veroorzaakt... Van waarom laten we nou een Amerikaan dat onderzoek doen, waarom doen wij het niet? Dus eigenlijk vanaf de jaren zeventig is het pas gebeurd... maar de politiek heeft het pas opgepakt met Jacques Chirac in 1995. Die is toen pas gaan praten. De eerste die gezegd heeft, uh, we moeten iets doen. Want François Mitterrand, zijn voorganger, mm -hmm. de socialist die er zat vanaf uh, 81... Ja, die had een raar rol. Die was, uh, die was rond 1920 geboren en die was ook ambtenaar bij visie Frankrijk, die speelde in de manier de goede rol. Aha, dus die dacht, ik moet die... even uitkijken... dat niet straks ook nog wel dingen over mezelf... Nou ja, in zekere zin is dat zo. Ja. Maar op welke, op welke manier waren de Fransen dan actief betrokken? Nou oké, okay, de Fransen die hebben, uh, die hebben gewoon uh, zelf ook deportatielijnen laten lopen. Hm. Dus de Fransen, omdat visie Frankrijk... en uh, weliswaar onder Duits bestuur een eigen verantwoordelijkheid had... hebben een aantal van die Fransen gewoon zelf gezegd... de Joden moeten eruit. Hm. En, en, uiteindelijk, en dat is nogal wat. hè? Uiteindelijk hebben ze wel de archieven geopend. dat, dat inderdaad bijvoorbeeld die Amerikaanse onderzoeken. maar later ja. ook uh, mensen die daar uh, onderzoek naar wilden doen. dat die erbij konden. Zeker. En het wordt steeds sterker nu. Hè? Dus nu dat uh, gisteren dat bekend is dat die politiearchieven nu open gaan. dat ze documenten publiceren. je zou bijna zeggen dat Frankrijk nu een soort inhaalslag maakt. van 70 jaar na dato. Het kan. Hmm. Maar ja, Frankrijk, laten we het niet vergeten... La Grande France. Nou, de Tour de France. Kijk, Je hebt de Vuelta, je hebt de Giro. We praten alleen maar over de Tour de France. Het is altijd iets groots bij die Fransen. Maar het is natuurlijk ook groot... Uh, of nee, Je zou groot moeten zijn om je oorlogsverleden onder ogen te zien. En daar waren ze altijd wat klein in. Goed, maar daar, daar zit een kentering in, begrijp ik. Want ja, schamen ze ja. zich ervoor, de, de, gewoon de Fransman op straat, weet hij hiervan? In, in... Ja, nou, hij zal er wel wat van weten, maar zoveel als wij weten. Dus uh, ja, Laatst was er weer onderzoek dat bij ons de jeugd weinig van de Tweede Wereldoorlog weet. Dat zal in Frankrijk niet zoveel beter zijn, denk ik. Maar de gemiddelde Fransman, ja, die moet wel meegekregen hebben... dat visie Frankrijk bezet was. En dat daar natuurlijk, eh, of bezet was, maar met eigen verantwoordelijkheid. En dat daar natuurlijk ook wel of uh, dingen zijn gebeurd die niet door de beugel komen. Hmm. Zijn, er, zijn er ook excuses al gemaakt, bijvoorbeeld, na, naar nabestaanden? Nou, kijk, Jacques Chirac heeft namens het Franse volk... 16 juli, dus ook belangrijk, die datum, 16 juli. Dat was natuurlijk de nacht van 16 of 17. 16 juli 95 heeft hij dus gezegd, uh, in de eerste plaats... Het was, een, het was een drama wat er gebeurde. In het Velodrome uh, Diver en wij Fransen waren er massaal bij betrokken. En dat was eigenlijk voor het eerst dat de politiek zei... en dat hmm. was natuurlijk een impliciet excuus... nabestaande, uh, u leeft in Frankrijk... maar uw uh, medeburgers waren niet altijd even goed. Precies, wij geven toe ja, dat, dat we erbij dat betrokken hadden. waren. Ja. Ja. Het, het verhaal heeft een rol gekregen in een boek. Je hebt het boek gelezen. Ja, ik uh, haar naam was Sarah, van ja. heel goed. Eén, de van van ons gelezen heb jij niet, Jurgen? Ik heb het ook niet gelezen. Ik, ook nee, niet, hoor. Nee. ik heb ja. het ja. ook niet gelezen. Heel het goed, is... Dion, heel goed. <laughs> ja, nee, het is... ja, we praten over een boek. Ik moet gewoon eerlijk zijn, ja. Ja, ik heb het boek niet gelezen. Maar is, het, het is ook verfilmd, begrijp ik. Maar, ja. maar helpt dat mee dat dat, dat, dat het een onderwerp is in zo'n zo boek? En ook in ja, film. Nou, weet je wat, wat, wat het zo ontzettend belangrijk maakt? Je hebt, in Nederland had je deze, dit jaar de film over uh, Walter Suuskind. Ja. die uh, Megop of Joden te redden. Ja. Maar nu heb je dit verhaal en dat betekent je individualiseert. En alles loopt via, uh, via mensen nu niet in getallen. He, Abel Hertzberg, Joodse denkerschrijver, die heeft al gezegd... Uh, 6 miljoen Joden is een getal. Maar als je zegt 6, 6 miljoen keer één mens, dan denk je aan één mens. Nou, dit is een verhaal. Haar naam was Sarah... Hmm. Ah, Sarah. Wie is Sarah? En ja. dan wordt er erin je ja. dus Eigen, Eigenlijk het dagboek van Anne Frank. Ja. de krijgt het een, nou, een beeld. In, dat uh... is de treffer natuurlijk. Anne Frank ja. is natuurlijk... We praten over Harry Mubis, weer uh, Geert Reven, Jan Wolkers. Maar het meest verkochte boek ooit in Nederland bij spreken... is natuurlijk van Anne Frank. Ja. Ja. Goed, uh, we stonden dicht stil bij deze uh, zwarte bladzijde uit de Franse geschiedenis. Uh, met uh, Wim Berkelaar. Hartelijk dank. Dank u Graag. Graag heb ik dat al een keer tegen jou gezegd trouwens? Wat? Jij bent zo. Fantastische afkondiging van een plaat. Zeg je ook nog iets zong? Dat hoort. Hoe heet die man ook weer? Jeroen van der Boom. Dankjewel. We gaan naar het, uh, naar het weer. Willemijn Heubert is hier hey. aangeschoven. En uh, we maken ons er allemaal enorm druk om. Om ja. het weer. Ik ook. Dus is de eerste vraag. Wanneer gaan we de zon weer zien? Uh, op sommige plekken in Nederland nu al, als niet. je naar buiten kijkt. Niet? Ja, hoe is het mogelijk? Waar? Ja. Nou, vooral in het uh, noorden, noordoosten van het land. Ja. Veel is het niet, er zit ook best wel wat bewolking. Maar morgen wordt op zich een aardige dag. Waarschijnlijk niet zozeer voor de mensen in de noordelijke helft van het land... maar wel in het midden en het zuiden. Daar is best wel wat zon aanwezig. Mm -hmm. Geen regen? Afgelopen met regenen? Nee, regen? nee nog, nee, nog oh. niet helemaal. In de, in de ochtend kan er nog wat regen vallen. Vooral in de noordelijke helft van het land. Maar Ik denk dat het, in het zuiden morgen de hele dag droog blijft. Kijk, dat is... En bij de Vierdaagse? Dat is natuurlijk nu de vraag. Hè? Ook, de ja, ik denk, dagen. ja, nee, daar is ochtends vroeg nog wat regen. Maar daarna droog en ook wat zon. En het wordt zo'n 22 graden. Het is morgen wel een uh, wat warmere dag. Dus dat is ook wel even leuk, uh, zo'n dag tussendoor. Ja. <laughs> ja, maar het kan ook wel weer een beetje klammiger aanvoelen, denk ik. Zeker voor die mensen die allemaal zo hard aan het lopen zijn daar... Uh werk je toch al gauw in het zweet. Ja, maar... maar kun je verder kijken dan voor die mensen bij de, bij de Vierdaagse? Ja, ja, donderdag wordt een petdag. dag, naar oh. mijn idee. wordt echt een flink regenachtige dag. kan ook echt heel veel regen gaan, gaan vallen. En vrijdag wordt weer een aardige dag. Met een enkele bui, maar met een beetje mazzel valt hij net niet daar waar ze aan het lopen zijn. Oké, dan ze we even naar Frankrijk nog, naar, naar de Tour de France. Nu een rustdag in Po. Ja. Morgen uh, hebben we al een paar keer aan uh, gememoreerd. Het wordt een uh, hele heftige, hele zware dag met vier enorme kools. Ja. Uh, moeten ze die bergen op uh, in de zon en heel heet? Of hebben ze nog een beetje verkoeling? Nee, nee, helemaal niet. Nee, ik denk dat bij de start in Polen tegen de 30 graden kan zijn. Dus het is echt al heel erg uh, warm. Op de toppen van de bergen is denk ik zo'n 10 tot 15 graden. Dus daar is het wel wat koeler. Maar het is gewoon een bloedhete dag uh, om te fietsen. Ik denk bij de finish aan het eind uh, zo'n 25 graden nog is. Ja, en die zon die brandt alleen maar daar. Dus. En dat blijft daar zo, hè? Ja, dat blijft daar zo. Het is nou, echt zomer. <laughs> is het nog, uh, want uh, het weer verandert natuurlijk ook wel eens. En ja. uh, we hebben het erover gehad dat het misschien na zondag ja, ja, ja. wat beter zou zijn worden is dat nog steeds zo, ja. Ja, het zit nog steeds uh, in, de, in de verwachting dat Azorenhoog dat, dat zit boven de Azoren, dat breidt zich dan uit richting Nederland, zo noemen we dat dan. Azorenhoog dat breidt zich aankomend weekend inderdaad richting Nederland uit en dat betekent voor ons dat de temperatuur ook langzamerhand wat omhoog gaat. Volgende week, waarschijnlijk in de middag tussen de 20 en de 25 graden overdag, dus dat is fijn. En er is ook flink wat minder neerslag zit er in de verwachting. En wat meer zon. Dus het ziet er echt gunstig uit Na zondag zon. dus. Ja. Uh, ja, maar even... ja, ja, ja, zeg vanaf het weekend uh, ongeveer. Dan gaat het langzamerhand de goede kant op. Nee, hoe is het? Want ik, we nemen gewoon een paar evenementen er ja. nog bij. Dat uh, uh, de, zwa ja, de zwarte cross komt eraan. Ja. Niet te vergeten in de achterhoek wordt dat in de blubberrijden. Ja, voor de. Dat, hè, geloof ik. Ja. Ja, ja, dat is echt blubberrijden. Ik denk ook zeker naar aanleiding van aankomende donderdag... dat er zo heel veel regen gaat vallen. Dat is echt een uh, natte boel. Maar ik denk op, dat er in het weekend, wat dat betreft... niet heel veel regen meer bij komt. Het is uh, zo goed als droog en er is af en toe wat zon. En het zou zo'n 17 tot 19 graden zijn uh, zaterdag en zondag. Oké. Okay. Dus uh, het is niet, niet alleen uh, crossen daar... maar ook muziek en uh, theater. Dus, uh, dus die mensen kunnen ook lekker genieten. Gelukkig, ja. Hè, nou, dat is een pak van mijn hart. Dank je wel, Willemijn. Geen dank. Wil jij nog iets weten over het weer, Jurgen? Uh, uh, uh, Ga jij nog iets doen waar, kijk, waar je goed weer u. bij nodig hebt? <laughs> Ja, de parade komt naar Utrecht, dus dat uh, begint vrijdagavond. Ja, dat is net gunstig. Net gunstig, ja, ah, dat precies. is mooi. Kijk, dat bedoel uh, ik. Teletext meldt dat dus de, de deal tussen Borussia Mönchengladbach en Twente over Luc de Jong uh, rond is. 15 miljoen euro voor de spits van uh, Twente, uh, exclusief bonussen. En hij gaat dus voor vijf jaar uh, tekenen daar. En, uh, nou, dat is toch nog even een leuk nieuwtje dan zo. Ja, pikken we dan nog uh, even mee. In Twente. Zometeen uh, gaat Radio 1 zomaar gewoon door op deze rustdag. Door met Tom en Tim. Wat ons betreft tot morgen.